Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het einde van een oorlog en een nieuw begin voor het Midden-Oosten. Zo noemde president Trump het akkoord tussen Israël en Hamas... vanmiddag in een toespraak in het Israëlische parlement. Voor zoveel so families across dit land... it het jaren sinds dat je een a dag day vrede true peace. maar nu is het niet alleen voor Israëliërs, maar ook voor Palestinians en voor veel anderen de lange en pijnlijke nightmare. Is finally over. Na het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen door zowel Hamas als Israël... begint nu in Egypte de top over de toekomst van Gaza. Die begint wat later omdat de Amerikaanse president Trump te laat was. Namens Nederland is demissionair premier Schoof erbij. Ik denk het is heel goed dat Nederland hier vandaag aanwezig is... omdat Nederland zowel met Israël als met de Palestijnse autoriteit... altijd een goede band heeft onderhouden, altijd betrokken is geweest... en ook altijd geprobeerd heeft zowel met de Palestijnse autoriteit aan de ene kant... en met Israël aan de andere kant druk te krijgen op dat proces om uiteindelijk die vrede te bewerkstelligen. Een man uit Rotterdam moet een boete betalen... omdat hij een scheidsrechter bij een jeugdvoetbaltoernooi bewusteloos sloeg. Het slachtoffer was een man van 48. Hij deed geen aangifte, maar het OM wilde de dader toch vervolgen. De man krijgt een boete van 500 euro. De president van Madagaskar is naar Frankrijk gevlucht. Volgens Franse media is hij opgehaald door het Franse leger. In Madagaskar zijn al wekenlang protesten tegen corruptie en de regering. En na het beschieten van een bovenwoning in Utrecht zijn drie mensen opgepakt. Het huis werd gistermiddag onder vuur genomen met een kalasjnikov... en mogelijk ook andere wapens. En buren zijn geschrokken. Ik werk in de zorg, dus ik ben niet zo heel zo onder de indruk van letsels of dingen. Maar als je dan ziet hoeveel schoten het zijn... Dan, ja, dan ga ik wel denken: van oe, dat is niet zomaar iets geweest. Ghetto, hè? <laughs> nee, ik, ik verwacht dat dat gewoon incidenteel is. En uh, ik maak me er niet zo druk om, eerlijk gezegd. Ja, er waren meer dan twintig kogelgaten te zien in Utrecht. Niemand raakte gewond. Het weer dat blijft ook morgen grijs. Met af en toe wat gemiezer. En het wordt dan opnieuw een graad of 16. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan maar een paar korte files in Noord-Holland. Eén valt er maar op, dat is de A10. Tussen Amsterdam-Overamstel en Amsterdam-Slotenvaat... staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 Bye.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 Heel simpels aan de dag. Dat je de knop omzet en weer verder kan. Het besluit dat je meer waar bent dan je dag. Wat je zelf zag. Open. Laat ze maar lopen. Buitenlucht is helend voor de schoenen, de zolen. De vloedssoldaten in alle staten. Niemand zwaait de lof, maar de beschietingen die raken. Geen recht op leven, los zulke weten. Waarom moet je kiezen? Is een vraag van de ontheemden. Geen zachte de handen, vingers verbannen. Berichten over deze. Het laatste woord hebben wij nog niet gedeeld op de socials. <tiek> ja, we komen soms aan bepaalde dingen niet toe. En een van die dingen. <tiek> is het delen van berichten over bijvoorbeeld dit. Uh, nou, heb ik het eigenlijk wel. Ik heb volgens mij toch echt wel in de, in de dingen staan.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 I'm hey.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 sketchy you got fired from the chap I hate. Sketch you fire fired from the chap I hate. I want Thank you.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 Thank you.